Twee uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Gladheid heeft in Noord-Nederland tot ongelukken geleid. De politie in Friesland, Groningen en Drenthe heeft het volgens een woordvoerder druk gehad. Er kwamen veel telefoontjes binnen bij de meldkamers. Vooral op de A32 in Friesland en op de A28 kwamen tot botsingen. Voor zover bekend was er vooral sprake van blikschade. Kanemie waarschuwt voor de rest van de nacht voor IJssel. Code oranje is afgegeven en geldt voor acht provincies in het noorden, oosten en het zuidoosten.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 Critici vinden dat islamisten te veel invloed hebben gehad op de inhoud van de nieuwe grondwet... en zien in Morsi een nieuwe dictator. In Afghanistan is een Amerikaanse arts bevrijd die eerder deze week was gekidnapt door de Taliban. Taliban-strijders in de provincie Kabul namen de Amerikaan op 5 december mee. Volgens inlichtingendiensten was er een risico dat de, dat de arts gewond zou raken of zelfs zou worden gedood. Daarop besloten de Amerikaanse troepen in actie te komen. De arts wordt nu medisch onderzocht en daarna herenigd met zijn familie. Of er bij de bevrijdingsactie doden of gewonden zijn gevallen, is niet bekendgemaakt. In de eredivisie heeft Ajax de aansluiting met de koplopers behouden door een 2-0 zegen op FC Groningen. Ajax staat nu gedeeld derde, op een 1-punt achter de koplopers Twente en Vitesse. RKC Waalwijk won met 2-0 van de NEC. ADO Den Haag speelde 1-1 gelijk tegen Pex Wolle. En AZ Willem II eindigde in 0-0. Dan het weer. Vannacht kans op regen, natte sneeuw en ijzel. Kan op veel plaatsen dus glad worden. Komende dag bewolkt en regenachtig. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld... Van Filemon. Het is alweer het tweede uur van de wereld van Filemon. En er staan weer wat. Mooie reizen op het plan. We gaan naar Canada voor het eerst. Gaan we naar Rob van der Marwe uit Canada. We gaan naar Australië, het verre Australië. En we gaan weer naar Engeland. Dat land wat eigenlijk best wel dicht bij Nederland ligt... maar waar altijd de meest gekke verhalen vandaan komen. Die worden altijd prachtig mooi opgetekend door Martijn Rosdorf. Hebben we zo meteen weer aan de lijn. We gaan het hebben over uh, dik zijn en diëten. Ik moet zeggen... Ik zal even mijn buik laten horen. Die is best wel weer dun geworden. Komt, uh, dat komt... Uh, omdat ik hartstikke druk ben geweest. Stress. En daar val je dan weer heel erg vanaf. Want ik was wel iets te zwaar geworden. Ik woog toch wel net iets boven de 70 kilogram. En dat is, ik ben maar een klein mannetje. Dat is voor mij echt te zwaar. Dus ik zit nu weer op 68, 67 kilo. En uh, ja, zolang ik maar veel stress heb, dan uh, blijf ik mooi in shape. En we gaan het hebben over een bezigheid die ik heel graag doe, namelijk fietsen. En dat gebeurt uh, in heel veel landen natuurlijk, op allerlei verschillende manieren. Maar Nederland is natuurlijk wel het fietsland nummer 1. En ik... Ik vind het zo heerlijk. Lekker rondjes fietsen door de stad. Een beetje rondkijken. Ergens je fiets tegen een café aanzetten. Een biertje drinken. En weer lekker verder fietsen. Dat is eigenlijk de mooiste invulling van een vrije zaterdag. Um, heb je vragen over fietsen? Opmerkingen over fietsen? Voor Canada. Uh, ben je een keer in Australië geweest? En heb je daar een gek fietsverhaal meegemaakt? Of ben je naar een land geweest waar ze misschien nog nooit... Uh, gefietst hebben, of waar ze hele rare fietsen hebben, mail dat alsjeblieft naar dewereld.bnn.nl dewereld.bnn.nl en je kan ook twitteren @filemonw. dat is het uh, Twitter-account dat wij volgen even een kort rondje langs de gasten uh, ik zei het al, Rob van de Merwe. hij is nieuw uh, in dit programma goedenavond Rob goedenavond, goedenavond. Je zit in, uh, in Canada, je bent te volgen via uh, de weblog waarbenjij.nu. Hoe heet je uh, blog precies? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar al heel lang geen gebruik meer van maak, maar dat was al het Rob van de uh, jij punt nu? Oh, ik heb hier de informatie staan dat jij uh, daar ontzettend actief op bent. Is dat zo? Oh, dat was ik wel altijd. Bij. Nou, dan uh, gaan we bij deze nieuw leven inblazen. Ja, want uh, we hebben jouw uh, gegevens via dat log, dus... Ja, ja, precies. Dat is ook wel leuk om uh, je behalve te horen ook je, je schrijfsels te lezen. Maar wat doe je in Canada? Uh, ik werk in een hostel. Oh, dat, dat lijkt me hartstikke leuk. Want dan ontmoet ja. je natuurlijk elke dag nieuwe mensen. Ja, dat klopt. En is het zo'n vies hostel met, uh, met wansen en zo in het bed? Nee, verder van. Het is een uh, ontzettend luxe hostel... Uh, met ja, gewoon hoge hoge standaard, die kan het gewoon vergelijken met een 3-4 uh, hotel, alleen dan uh, uh, met uh, ja, stapelbedden. Oké, okay, oké. Okay. En uh, wat doe je daar precies? Of van alles en nog wat? Uh, nou, voornamelijk receptie en uh, bar. Uh, ja, dat doe ik 40 uur in de week. En dat gaat eigenlijk hartstikke lekker. En is dit, uh, echt, uh, was dit echt jouw carrièrewens of is het gewoon een baantje voor eventjes? Nou, het was wel zo dat ik... Uh, ik heb een jaar, uh, laten we zeggen, work and travel gedaan. Oh ja. Uh, in, in Canada. En uh, ik H had wel zoiets van, nou, als ik op het laatste moment wel nog deze baan krijg, dan blijf ik. En anders kom ik terug naar Nederland. Uh, uh, eigenlijk, ik zei wel, oh ja, maar wat is het eigenlijk precies, work and, tra work and travel? Het is, uh, het is een uh, visum uh, eigenlijk waarop je een jaar lang kan reizen en uh, werken in Canada. Oh, oké. Okay. En daar is, daar is nog werk? Ja, dat is hartstikke veel werk. En hoe lang doe je dat nu al bij dit, bij, bij dit hostel? Uh, ik werk nu uh, iets meer dan een half jaar bij het hostel. En hoe lang wil je dat nog gaan doen? Nou, sowieso nog een jaar of uh, één, twee. Ah, leuk. En ja. je zit er helemaal in je eentje of heb je een vriendin? Nee, geen vriendin. Nee, nee maar je ontmoet daar natuurlijk wel heel veel meisjes. Uh, het, is, uh, het is leuk. Ja. <laughs> De stoffige backpack meisjes. <laughs> ja, die zijn er ook bij. Hey, we gaan het zo meteen met jou hebben over uh, diëten, dik zijn in Canada. Of dat leuk is of niet. En uh, wat je er allemaal aan kan doen. En over fietsen. Ja. Dat moet volgens mij hartstikke goed kunnen daar. Uh, ik spreek je zo meteen. Prima. Teun Schut in Australië. Ja, De afgelopen uh, weken was je in Nieuw-Zeeland. We spraken je nog vlak voordat je op het vliegtuig stapte naar uh, dat mooie land toe. Hoe is het bevallen? Ja, het ja, is hartstikke leuk. Um... Ja, ja, ik had natuurlijk een kleine benen, dus uh, zo mobiel was ik niet. Maar ik zat relaxed in een uh, campervennetje. En uh, we hebben een beetje rondgereden en op campings uh, gestaan. En uh, nou, we gegeten s'middags en een beetje gewandeld. Dus dat was heel, uh, heel geweest. Ja, dat klinkt, uh, klinkt, klinkt heel goed. Maar die campings die zijn daar nou mooi, hè? Die zijn daar nou zo goed van kwaliteit. Ja, maar, ja, maar ja, ja, dat klopt. Ja, vergeleken met de misschien wel. Maar in, in, net hetzelfde als in Australië, waar ze ook, uh, denk ik... Heel goed zijn, maar het zijn inderdaad mooie campings met een keuken en een mooie badkamers en zo. Dus uh, dat is al goed geregeld. Want uh, Nieuw-Zeeland schijnt echt de beste campings ter wereld te hebben. Maar jij zegt in Australië zijn ze eigenlijk net zo goed. Ja, ik vind ze net zo goed. En ik, ik vond het in Australië kon ik ook beter kamperen in uh, van die national parks en zo. Dat was in Nieuw-Zeeland wat moeilijker. En uh, die waren er minder, tenminste op het Noord-Eiland waar ik was. Dus, um, maar ik heb het, uh, het ging allemaal heel goed. En, en ik heb je hebt natuurlijk de... ook een grote camperfan. Ja, en je, je hebt de hele tijd met je vriendin in dat campertje gezeten, geen ruzie gehad? Nee, nee, nee. En dat is mijn vrouw ook, hè. Uh, Oké. Okay. Oh, sorry. Baby, die ook nog mee lopen oh, en dat ging allemaal goed? Ja, dat ging allemaal heel goed. Uh, en we, nee, ik heb geen ruzie gehad. Nee, ook niet over kaart lezen of verkeerd afslaan of zo. Nee, we hebben gewoon heel relaxed. Nee, maar dat heb, je daar, dat, had, dat heb ik daar ook niet gehad. Want je, je hebt daar bijna geen zijwegen. Je hebt toch ja. één weg en die loopt een rondje. Dat is het. Dat is natuurlijk wel het lekkere ja, het. van zo'n land. Ja. Ja. Ik spreek ja. je zo meteen over zijn uh, over Ben je zelf dik? Ja, onwijs. Nee. <laughs> nee. nee, want jij de je, de werkt in de, de zorg. Dus. Ja, oké. Okay. Ik spreek je zo meteen. Martijn Rosdorf in uh, Engeland. Ja, jij, uh, jij woont daar lekker in Engeland. Maar ga je dan eigenlijk uh, nog wel eens naar een ander land op vakantie? Of uh, is dat dan altijd Nederland? Ja, ik ga heel veel op vakantie. Ik ben, ik ben namelijk verliefd op, verliefd op een piloot. En uh, ik vlieg heel vaak mee met, uh, met haar. Dus ik kom nog wel eens ergens. Oh, dan mag je gewoon mee vliegen? Ja, ja, ja, ja. ja. In de cockpit? Nee, nou, ik, we hebben een tijdje in Helsinki gewoond. In Scandinavië, daar zijn de regels anders. Hmm. En daar mocht ik dan in de cockpit zitten. Dus ik ben, heb wel heel vaak in de cockpit meegevlogen. Maar uh, als zij vanuit Engeland vliegt. Wat dus het meeste is, het vaakste is. Dan mag ik niet in de cockpit pitten. Dan moet ik gewoon braaf achterin, uh, achterin plaatsnemen. Ja, van... maar daar word je me ook niet over klaar hoor. Van mannelijke piloten weten we dat ze altijd vreemd gaan. Maar hoe zit het met vrouwelijke piloten? Ja, daarom ga ik ook altijd mee. Oh ja, ja dat is heel slim. Oogje in het zeil houden. Ja. Hey, ik spreek je zo meteen over, uh, over dik zijn. Ja, ik ben ook enorm dik, dus ik kan het over hebben. Nee, ik, ik, heb, ik heb je gegoogeld. Je uh... <lacht> nou, ik ben niet maar ik, nee, ik heb het postuur van een jonge god, die wel van een biertje <lacht> houdt. <lacht> ja, maar je bent, je, ben, je, je, je bent niet echt een enorme vetklep. Nee, nee, nee, wel van mij. In Engeland zeker niet. We zijn ze drie keer zo dik als ik gemiddeld. En heb je een fiets? Ja. Nou, Zometeen gaan we het hebben over jouw stalen ros. Goed. Maar eerst gaan we naar Rihanna met stee. So Caving Wat een fijne plaat, Rihanna met stee. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon. Ja, we gaan het hebben over de kilootjes. Dik zijn of dun zijn. Eh, wat, wat is in eh, bepaalde landen juist wel of niet gewild. Eh, maar om het eh, onderwerp te introduceren, even een stukje van eh, de Utrechtse studenttelevisie Sum. Ja, je eerste instinct, dan ga je toch af op het uiterlijk. En, uh, zodra dat niet goed is, dan is het voor mij vaak al uh, ja, geen voorstof. Zeg maar. Als iemand mooi is en niet leuk, ja, dan houdt het ook gewoon op. Uh, nou, in het begin ga je uiteindelijk wel het uiterlijk af. Maar na een tijdje wil je toch wel wat meer inhoud hebben. Het gaat sowieso op het uiterlijk af. En daarna pas is het dus innerlijk. is. En dat ik liever een meisje heel lelijk is en heel lief is? Voor uh, mij uh, toch hoe lelijk en heel lief. Als ik dan moet kiezen, denk ik toch meer een lelijke jongen die lief is. Ik uh, ga liefje voor een knappe man. En als die dan heel lelijk is, dan moet hij goed kunnen schoonmaken. <lacht> moet je goed kunnen schoonmaken. Nou, uh, daar pas ik eigenlijk wel bij. Ik ben niet zo knap, maar ik kan wel ontzettend goed boenen. Ja, het uh, ging over het innerlijk... Of het uiterlijk, wat is belangrijker? Uh, nou, Ik hoop voor de Nederlandse mannen dat het innerlijk belangrijker is. Want er zijn echt veel te veel mensen te dik. De helft van de Nederlanders maar liefst heeft te veel vet. Uh, mannen die wegen maar liefst 5 kilo zwaarder dan 20 jaar geleden. Een gemiddelde man uh, weegt overigens 84 kilo. Gelukkig ben ik nog iets lichter. Ik weeg uh, 68, 67, zoiets... Ik schommel een beetje. Laatste, ik denk nog geen twee maanden geleden... boog ik ineens voor het eerst in mijn leven boven de 70 kilogram. Ik schrok met de tering. Maar ik ben gewoon wat minder gaan drinken. Alcohol, dat maakt natuurlijk hartstikke dik. En ik ben gelukkig weer onder die 70 kilogram. En ik denk, 67 kilogram. Maar het mag nog wel 65 kilogram worden. Dan ben ik echt helemaal gelukkig. Maar ja, dan uh, moeten er natuurlijk eigenlijk ook wat spieren bij. En dan word ik weer zwaarder, dus... Blijft beetje, een beetje schipperen. Uh, wil je over dit onder, onderwerp meepraten? Uh, Twitter dan, at FilemonW, dat is ons Twitter-account. En je kan ook mailtjes sturen naar dewereld.bnn.nl. Dus dewereld.bnn.nl. Rob van der Merwen, die zit in Canada. Rob, ben jij dik? Uh, nou, we er mogen wel drie kilootjes af, zoals je zegt. Drie kilootjes? Ja. Hoeveel weeg je? Eh, uh, 93. 93? 93, ki 93 ik ben, kilo. Ik ben 1,91. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, ik kan nooit precies uh, uitrekenen of, of dat dan zwaar is, is of niet. Oh, maar... Dat is prima. Hoor. Dat is Net prima. Kilo. Maar je bent gewoon een slanke jongen, maar je hebt een Yo. beetje een, een, een buikje. Nou, ja, dat moet je zien, ja. Ja, we, we gaan je ondertussen wel even googelen, hoor. Even kijken of er een fotootje ja, van je op internet staat. <laughs> <laughs> en wat is jouw probleem? Waardoor word Mijn je te dik? Ja. Nou ja, waar, waar, waar, waar, waar komt die drie kilo vandaan? Is dat, is dat vet eten of is dat uh, alcohol? Nee, dat is pilsjes hoor. De pilsjes, ja, ja, ja. En want je houdt niets van wijn. Oh, nou, die mogen er ook gerust in. Hé, hey, zijn... Uh, uh, als er maar alcohol in zit, wat jou betreft. <laughs> hey, zijn ja, het gaat Canada... het over, daar gingen we vandaag niet over, toch? Nee, het gaat over uh, dik zijn. Zijn de Canadezen te dik? Uh, ja, volgens mij niet vergis. Er iets van derde op de wereldbanklijst of zo. Ja, en, je, en dat zie je ook echt in het dagelijks leven? Uh, nou dat, in, in mijn dagelijks leven valt het redelijk mee. Uh, ik woon downtown en uh, in een stad waar uh, ook heel veel Fransozen wonen of Franstalers in ieder geval. Mm -hmm. Waar uh, mensen ook wel erg van houden om uh, zelf te koken. Uh, maar uh, het wordt eigenlijk, als je kijkt naar de tv wordt het uh, afgeraden om te koken. Er zijn gewoon reclamespotjes op tv waarin je gepromoot wordt om vooral niet te koken, maar vooral thuis te bezorgen. En uh, als je naar de prijs kijkt, is het nog veel goedkoper voor hen ook... om uh, vervolgens dat te doen. Ja, ja, ja, ja. Dus dat lijkt eigenlijk ook wel erg op Amerika... waar je inderdaad ook uh, koper een uh, soort klaarmaaltijd kan halen... dan dat je echt zelf helemaal moet kopen. Ja, ja Ko precies. Koken. Maar heb je daar ook huizen waar je dan helemaal geen keuken hebt? Oh, dat zou ik eigenlijk niet weten. Dat heb ik in Amerika vaak gezien. heb je gewoon je echt een enorm huis. Alles erop en eraan. Sauna, ja. bubbelbad, weet ik wat allemaal. Maar je hebt toch gewoon geen keuken. Ja, ik ben ze nog niet tegengekomen. Wat nee. ik zeg. In Montreal zijn het wel, houden mensen over het algemeen wel van koken. Maar dat is eigenlijk alleen meer dan in de rest van Amerika, we zeggen. Dus ja. niet veel, maar meer dan de rest van Amerika. Hey, en do doet de uh, regering iets aan dat uh, dik zijn? Uh, nou ja, uh, niet direct. Laat ik zeggen, ze zullen, ze zullen niet. Uh, uh, die reclames worden gewoon wel toegestaan waarin er wordt gezegd: van uh, don't cook, just eat.ca. Ja. Die niet koken, niet koken gewoon eten. Ja. En uh, dat is het wel het ene kant. Maar aan de andere kant, worden er heel veel. Uh, ja, op het gebied van fietsen bijvoorbeeld, uh, worden er heel veel um, um, fietsstationen eigenlijk in de stad geplaatst. Waar mensen hun, hun, hun fiets uit kunnen pakken met een kaartje. En vervolgens hem ergens anders kunnen parkeren voor hmm. een klein bedrag. Dus het wordt wel in de stad gemotiveerd, mag ik maar zeggen. Maar ja. ah, dat is voornamelijk in, in, in de grotere steden dan. En bewegen en sporten? Ja, je hebt curling natuurlijk, maar daar, daar val je ook niet echt vanaf. <laughs> nou ja, he. we hebben eens met zo'n bezem gestaan. <laughs> ja, dat heb ik wel eens gedaan, ja. ja. Okay. Maar ik vond het niet heel vermoeiend, als ik eerlijk ben. Nee, ja, ik heb het nooit gedaan. Nee. Oh, je moet je echt een keer doen, dat is onwijs leuk. ga ik doen. Ga ik ja. doen. Maar de, en de ijshockey natuurlijk. Ja. Die mensen lijken dik, maar dat is niet echt dik, want dat zijn beschermingspakken. Ja, maar is het wel echt uh, dat je dat sporten in hoog aanzien staat, zoals in Nederland? Nou, NHL, de, de, de hockey, dat is ongeveer, uh, ja, dat is vergelijkbaar met voetbal in Europa. Dat is gewoon echt, dat, dat, daar hebben ze nog meer wedstrijden en dat is gewoon elke avond in de week. Ja, dit jaar niet omdat de competitie eruit ligt, maar normaal gesproken is elke avond in de week kan je uh, hockey kijken en daar ja. helemaal, uh, helemaal gek van. Maar qua doen wordt het ook heel erg gepromoot, dat je gaat sporten? Nou ja, ja, minder. Minder, Inderdaad. minder. Minder dan, ja, dan in Nederland, helemaal, heb zeker. je het idee. Ja. Hé, hey, en uh, uh, dikke mensen zijn het vooral de wat armere mensen of maakt dat niet zoveel uit? Nou ja, uh, ik denk ja, niet, niet direct elke, elke persoon die wat ouder is, maar uh, als je voor. Uh, het is wel aantrekkelijker vaak. Als je, ja, als je gaat koken met een stukje vlees en wat groenten, een pasta of zo, dan ben je al gauw uh, 12, 13 dollar kwijt in de supermarkt. Ja. Dus ja. Je, Pizza met, twee met blikjes krijg ik voor 7,50. Ja, ja, ja, ja. Hey, ja, En jij zei, ik heb zelf een paar kilootjes te veel. Wat ga je er nou aan doen, Rob? Wat ik eraan ga ik er gaan doen? Ja? Of, ja, of laat dan je het een beetje, beetje verwateren? Ik ben ik een beetje over twijfel. Ik voetbalde van de zomer, maar uh, in de winter is er niet veel voetbal buiten. Nee, een ijshockey, dat is niks voor jou? Nee, joh, ik kan nog geen schaap Hij Weet je, dat, uh, sporten helpt ook helemaal niet zoveel. Nee, dat zeggen ze. Elk pontje komt door het mondje. Ja, dat kun je wel gelijk hebben. Ja, volgens mij is meer dan 90 procent... Is, is gewoon je voeding. En, en, en met sporten kan je maar iets van 5, 6, 7 procent invloed uitoefenen. Ja. Dus, ja, uh, ja en seks schijnt heel goed te zijn. Oké. Okay. Dus. Uh, dan, nou, dat is op zich wel positief. Ja, dat is uh, altijd wel leuk om te doen, toch? Waardig. Ja. ja, hoor. Ja. <laughs> hey, uh, uh, leuk om je even zo te horen voor het eerst over, uh, over dik zijn. Zometeen gaan we het nog hebben over fietsen. Je hebt een fiets, ja. hè? Had je? Nee, heb ik niet. Oh, heb je niet? Oh, er is een heel mooi systeem voor. Maar... Nou, dan gaan we, het, uh, zo meteen gaan we het daarover hebben waarom je dat niet hebt en of andere mensen dat wel hebben. En of je van plan bent om uh, er eentje aan te schaffen. Tot zo. Jo. Teun in uh, Australië. Ja. Uh, zijn Australiërs qua dikheid een beetje te vergelijken met uh, de mensen in Amerika? Ja, dat denk ik wel. Ik heb, ik heb, ik heb namelijk net het internet uh, geopend. En Australië is vijfde in de wereld. Um, in de top tien in Nederland gaan we niet in voor, zag ik. Oh. Heb je die top nog steeds voor je neus? Opeens staat Amerika, denk ik, of niet? Uh, ja, één Amerika, twee... Ah, nou, weet ik niet. Ah, twee Mexico, drie Nieuw-Zeeland. Oh. Vier Chili, vijf Australië. Vier Chili? Ja, dat ik... kan je niet zeggen, hè? Nee, ik ben daar geweest. Ik vond die mensen helemaal niet zo heel dik. Nou, ja. Nee. Uh, wat is dit voor een uh, vage wereldsite? Uh, de de Hut heb uh, ik dit van. Oh, normaal is het, zijn die heel uh, betrouwbaar. Nee, ik heb er nooit van gehoord. <laughs> <laughs> maar ben je, jij bent um, zelf uh, heel, heel slank, zei je toch? Nou, nee. Ik ben gewoon. Um, ik, ik sport veel. Ik eet gezond. En ik, uh, ik, heb een, ik, nee, ik drink bij mensen ik drink niet zoveel. Dus ik, ik weeg. Hoe weet ik. 78 of zo en ik ben 1,85. Oh ja, dat is heel netjes. Maar, maar jij werkt ook in de zorg hè? Ja, dus ik, moet, ik Nou, ik, ik heb wel veel collega's. Nou, niet veel. Maar ik heb wel een aantal collega's die erg dik zijn. Oh, want ik, ik zou zeggen, denk ja. als je als je in het ziekenhuis werkt, dan ben je wel bewust van je gezondheid. Dan let je daar ook juist meer op. Ja, want ik weet wel altijd als ik aan die... Nou, je hoort natuurlijk ook een beetje tricky wat ik nu allemaal ga zeggen... met misschien mensen die luisteren die ook iets te veel gericht hebben. Maar als ik uh, al die, die grote lijven moet wassen... dan denk ik altijd, nou, ik hoop niet dat ik zo, uh, zo groot word. Nee, nee dat lijkt nee. me best wel gek ook... om zo'n enorm dik lichaam te moeten wassen. Van die plooien plooi, ja, ja, helemaal. Want, ja, laten we het niet... Af, nou, kan ik kan ook wel uitgeleid over plooien gaan hebben... maar misschien dat dan mensen afgaan. <laughs> Ja, ik, ik, ik heb er gelijk allemaal gedachten bij, inderdaad. Dat ze, weet je hoe ze dat noemen hier? Dat noemen ze een apron en een apron, dat is een schort noemen ze dat. Oh. Dus dan moet je even die apron op, omhoog trekken. Even omhoog en dan uh, snel even eronder schoonmaken en weer naar beneden, ja. Ja, goed droog hè. Maar het is gewoon heel ongezond natuurlijk om, om, om zo dik te zijn. Ja, ik, ja mensen zijn ik, daar ja. niet minder. Jij, jij zei dat je door de, door de stress veel afviel, maar die stress is natuurlijk ook niet gezond. Maar bij dik zijn is natuurlijk altijd slecht voor je. Ja, dat dat snappen hopelijk snapt iedereen dat. Ja, maar je hebt natuurlijk ook mensen die door de stress juist heel erg gaan eten. Emotieeters. Ja, ja, ja, ja. Of die gaan heel veel gaan drinken of heel veel gaan roken. Ja. Um, dus de stress is ook niet goed voor je. Hey, doen uh, doet de Australische regering wat aan het uh, dik zijn? Nou, daar nou, heb ik af en toe wel van nagedacht. Um, ik dacht dat in Nederland daar meer aan wordt gedaan. Een um, beetje met, met, met die kiesbewuste campagne. En uh, volgens mij heb ik op tv ook wel soort dingen meegekregen over sporten en zo. Dat je dat allemaal moet gaan doen. En hier in Australië hebben ze dat niet zo. Ze hebben wel al die, al die um, als je in de, is dat in Nederland ook zo? je in de McDonald's staat hoeveel calorieën elk product heeft, staat groot, uh, oh, staat ja. groot naast. Dus dat moet wel. En ze moeten op alle producten ze ook helemaal labels hebben met hoeveel uh, precies van alles in zit. Ja. Yeah. Uh, maar ze hebben niet van, de kiest be bewust stickers of zo. Maar ze hebben dan wel weer ja, later als reclame dat je een swapper moet zijn. Dus je moet wisselen. Dus dan moest je gewoon swappen. Moest je van een hamburger naar een appel swappen. En van autorijden naar fietsen swappen. En van uh -huh. uh, op de bank tv kijken met die kids. Moest je wandelen en Parijs swappen. Dus je moest een bekommer swappen. Uh, uh -huh. Dat was het dan. Maar um, voor de rest wordt er in Nederland volgens mij meer qua um, de overheid uh, aangedaan om uh, obesity tegen te gaan. Ja, ja, ja. Maar ik. Ja. In Nederland heb je de balansdagen ook. Ik niet, nee, dat is denk ik niet van de overheid. Maar in ja. hier heb je wel natuurlijk heel veel van die belachelijke diëten. Sapkuren en uh, rijstekoeken eten. of wat je, Eierkoeken ja. was het. En dat soort onzin. En Ik kan er zo boos om worden. Want ik denk altijd van ja, dat, kan je, dat ga je dan twee weken doen. Ja, daar val je inderdaad van af. Maar het gaat natuurlijk om dat je de, je hele leven gewoon normaal en gezond eet. Gewoon normaal. Ja, inderdaad. Dat kan ja. jij toch beamen als, als iemand die in het ziekenhuis werkt? Ja, natuurlijk. Je moet gewoon, als je gewoon gezond eet en beweegt... Dan je, tenzij je een beetje aanleg hebt... je zult altijd mensen zijn die er aanleg voor hebben. Tuurlijk. Um, maar um, de mensen die echt gezwaar uh, overgewicht zijn... Die, die weet ik zeker dat die niet gezond leven... die vies eten en, ja. en in die heel erg zitten. Uh, maar wat, oh ja, wat je, hier is ook populair, uh, zo'n The Biggest Loser uh, op tv is hier best wel vaak al geweest. Volgens mij is dat in Nederland met de afvallers ofzo, hebben ze dat ook wel eens gehad. Mm -hmm. Ja, ja, klopt, ja. Ja, ja. Uh, ja, dat is een vrij, uh, vrij groot programma hier uh, met die mensen, die gaan dan ook uh, overal, als het ze naar dat soort waren, overal in allemaal programma's. Dus dat is ook wel uh, populair, dus misschien vinden ze dat ook wel fijn om er naar te kijken. Dat, dat ze misschien denken dat ze niet de enige zijn die... Uh, dat is wel heel erg, In <laughs> Maar het is in ieder geval wel een thema. Het is een thema. Ja, en als je ongezond ja, ja, ja. al bent en te dik, dan moet je ook bewegen. En dat doe je onder andere op de fiets. En daar gaan we het zo meteen over hebben. De fiets in Australië. Tot zo. Tot zo. Tot zo. Martijn Rosdorf in Engeland. Viel hem om. Uh, Engelsen, dat uh, ja. Volgens die uh, website van uh, die, die jongen net van Teun stond Chili volgens mij op twee. Nee, het was een ander land. Ja, Nieuw-Zeeland stond op twee. Er circuleren veel lijstjes met de dikste volk ter wereld. Maar Ik heb hier een te pakken. Die stond laatst in de krant... dat Engeland top 2 het op twee na dikste volk ter wereld heeft. Ja, die en hadden wij ook, die informatie. Na Amerika en Mexico. Maar jij woont vlakbij Adele. Um, ja. Je kan het wel een beetje bevestigen, dus. <lacht> ja, dus. Nou, Adele is nog een lekker slang poppetje, hoor... vergeleken met de gemiddelde Engelse mevrouw hier. Ja, is het zo erg? Hey. Ja het, ja, het is echt, nee, het is verschrikkelijk. Yeah. Ik zei net uit de grap, ik ben echt niet mager, Filimon. Ik ben veel te zwaar. Mm -hmm. Maar in Engeland eh, zijn de mensen gewoon... Het, geloof, het gemiddelde overgewicht is hier 30 kilo of zo. Zo. So. Het is echt een heel erg dik volk. En ik zelf vind het wel leuk. Want ik ben natuurlijk niet mager, zoals ik net zeg. Dus dan voel ik me heerlijk <lacht> zwank. Maar, en ik kan in, in Nederland bijvoorbeeld, als ik bij een grote winkelketen of zo dan heb ik altijd moeite om goede goed passende overhemden en een, of een pak of weet ik wat te vinden. Ja, maar het is hier helemaal geen probleem in Engeland, joh. Het is allemaal wel in mijn maat, joh, nog wel groter ook. Maar ik word, maar. heb jij ook altijd uh, als je dikke mensen ziet en die uh, en dat slaat nergens op, want ja, iedereen die mag wel zondigen, maar als je dan hele dikke mensen ziet en dan zie je dan ook nog eens een keer ergens snacken... dan kan, je, ja. dan, dan kan, dan kan ik dan zo kwaad om worden. Dan denk, ik, ja, ja, ja, doe dat nou niet, gooi weg. Ja, maar ja, ik, dat denk ik dan ook, maar dan moet ik me inhouden, want weet jij veel, misschien zijn ze al de hele week... Ja, precies, uh, heel precies. Zelf, ...en hebben ze nemen ze even gerustgeven een, een fish and chips of een, een pasty, zoals dat hier eet. Dat is een soort gevulde deegflap. En daar zitten ook echt de 14 miljoen calorieën in of zo. Ja. Maar, nee, ja, het, het is het beeld wat, wat hier wel um, op straat heel makkelijk tegen te komen is. van Hele dikke mensen, families, want het is besmettelijk, hè, de mm -hmm. dik zijn... Um, uh, dikke families en die lopen dan allemaal met een, uh, met een vette uh, hap in hun hand. En uh, in hun ene hand en in de andere hand zo'n pint. Dat zijn een soort van die gigantische bieren. Ja, ja, en, ja. Uh, ja. En, en daar komt het dus ook gewoon door als je dan opzoekt: waar waarom zijn die Engelsen nou zo verschrikkelijk? Eetcultuur, ja. Yeah. Ja, het is verschrikkelijk. Ze eten, waarom zien er veel? We hebben het al eens eerder over gehad. Je in restaurants ook echt gigantische porties krijgt. Ja, en maar dat, en dat Engelse dat ontbijt, dat slaat er natuurlijk ook helemaal nergens op. Ja, dat schijnt dan nog wel redelijk gezond te zijn om heel stevig te ontbijten. Ah, nee, rot maar... op. Met die, met die ja. vette worsten en bacon ja. en weet ik. Ik word, word, ik word nee, al dik als op, ik alleen al nou naar kijk. Maar. <laughs> dat kan niet goed zijn, inderdaad. Nou ja, ik heb het wel eens gehoord dat een stevig ontbijt goed voor je is. Maar dit is natuurlijk het andere uiterste. Inderdaad. Maar de regering moet zich daar wel zorgen over maken. Want dit is natuurlijk ja. wel echt bijna een gevaar voor de volksgezondheid. Nou, dat is het. In Engeland ze hebben er ontzettend veel last, kost verschrikkelijk veel geld. In Engeland hebben ze een heel goed, of goed een heel um, uitgebreid gratis um, gezondheidszorgsysteem. De mm. NHS. Daar zit iedereen in. Maar dat systeem dat valt bijna om en stort in. Want vanwege de gigantische kosten, vooral. Die enorm dikke mensen met zich meebrengt. Je het ontzettend veel hartkwalen, kanker. Um, allemaal ja, dik zijn is verschrikkelijk ongezond. En, maar de overheid doet er eigenlijk heel weinig aan. Ja, dat moeten ze. Maar... Ja, de voedingsindustrie is heel machtig hier. <tie> Misschien overal trouwens hoor. En ik weet niet, in, in, er was een strijd om zo van die stoplichten op verpakkingen te zetten. Dus als het ongezond was, moesten ze dan rood op. Als het een beetje slecht was, uh, oranje. En als, het, als je het gewoon <tie> goed kon eten, dan moest er groen op. En dat heeft de voedingsindustrie gewoon tegengehouden. Ah. Dat kan de regering springen, hoogst en laag springen, maar dat is er gewoon niet gekomen. Hé hey Martijn, even wat feitjes uit de rest van de wereld over dik zijn. De wereld van Filemon. De meeste dikke mensen ter wereld wonen in de Verenigde Staten. Hier heeft één op de drie mensen overgewicht. Als dit zo doorgaat is over tien jaar driekwart van de Amerikaanse bevolking te dik. De zwaarste man die ooit heeft bestaan, kwam ook uit Amerika. De man woog op het zwaarste moment 635 kilo. Bijzonder detail is dat zijn vrouw maar 50 kilo woog. Dat is dus 12 keer zo licht als haar man. Het wereldrecord afvallen staat op naam van een Mexicaan. Hij wilde er graag goed uitzien op zijn bruiloft en viel in totaal 250 kilo af. Op de grote dag was hij alleen nog steeds te dik, waardoor het huwelijk vanuit zijn bed gehouden moest worden. Hey, Martijn uit uh, Engeland, wat vind je zelf van het eten daar? Moest je daar niet aan wennen, aan, aan, aan, aan al dat vet? Ja, ik woon in een hele internationale stad waar je gelukkig uh, elke keuken ter wereld kunt, uh, kunt vinden. In Brighton heb je daar gelukkig de keus. Maar dat echte Engels eten, ja, daar moet ik wel aan wennen, ja. Dat, dat, dat heb ik ook niet. Ik heb wel een keer fish and chips gegeten en één keer zo'n ontbijt. Maar dat moet je gewoon één keer gedaan hebben. Ja, dat vind ik ook. Nooit meer. Maar, maar het, nee, ja, nee, het is te zot. Het is te veel, het is te vet. En het is ook niet altijd even smaakvol. Nee. Maar het is, het, het, het, ik bedoel, je kan het allemaal krijgen als je het wil. En als je geld hebt trouwens. Uh, want uh, heel gezond eten is duurder dan uh, niet gezond eten. Zeker nee. in restaurants. Maar ik had in ieder geval krijgen. Ik ben één keer in, in uh, Californië geweest. In Fresno. Dat is een uh, provinciestad. En daar kon je gewoon geen gezond eten krijgen. Je had Echt? alleen maar gewoon de McWendy, de McDonald's, de Burger King. De, ja, die ook nog, ja. En ja. Je kon, het was gewoon nergens gezond eten. Het was één Echt? restaurant en dat was gewoon niet te vergeten. En daar kon je nog een beetje gezond eten. Maar dan kreeg je ook weer een salade met uh, een halve kilo drie. Ja, van die hele dikke vetten. Ja. Ja, nou ja, ja. Gelukkig kan je dat hier wel krijgen. Maar de mensen over het algemeen, uh, als ze dan gezond eten, eten ze daar ook nog een keer weer te veel van. Dus dat, dat die hoeveelheden zijn een gigantisch probleem. Ja. En alcohol. En dan had, zei ik net al: het is echt, alcohol is een heel erg grote dikmaker. En mm -hmm. de Engelsen, ja, die liggen allemaal verschrikkelijk aan de alcohol. Ja, ja. Hé hey Martijn, ik spreek je zo uh, verder. Dan gaan we het hebben over fietsen in Engeland. Daar ja. proberen ze heel veel aan te doen, dat weet ik. Onder andere de Tour de France natuurlijk, die in Londen gestart is een aantal jaren geleden. Ja, um, ja en uh, de, natuurlijk de grote vraag uh, of je zelf een fiets hebt, daar mag je alvast uh, even over nadenken en dan zometeen antwoord op geven. <laughs> dan gaan wij naar uh, Covered. Dat is namelijk het nieuwe album van Macy Gray. Ze dus, uh, covert daar inderdaad allemaal nummers op. Onder andere van Radiohead. Een beetje een, een, een eng project natuurlijk... om een hele grote hit te coveren. Maar ze heeft het ontzettend goed gedaan. En ze heeft echt haar eigen draai aan gegeven. Creep. May it may hurt. Whatever makes you happy, whatever you Grace hoort daar niet. Nummer van Radiohead Creep. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon. Ja, we gaan het hebben over fietsen. En uh, Daniel Arens, dat is een cabaretier, uh, daar laten we even een stukje van horen. Die geeft uh, zijn visie op de lichtfiets. Goedenavond, uh, dank u wel dat u in zo'n grote getale bent komen opdagen. Uh, welkom, wees welkom. Ik... Uh...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 En dan, en dan extra monsterland kijken, dat je denkt, waarom kijk je extra monsterland? Er is zo duidelijk iets aan de hand, namelijk ik zit zo, jij zit helemaal zo. Nee, er is een soort spanning die ik graag ingelost zou zien worden... en van mij kan er niet komen. Ja, de lichtfiets. En uh, je krijgt er ook zo'n hele kleffe, natte rug van. We hadden een jongen in de klas, die kwam altijd met zo'n natte rug stinkend binnen. En dat kwam natuurlijk door die uh, lichtfiets... In Nederland wordt er natuurlijk ontzettend veel gefietst... maar de minister wil dat er nog meer gefietst gaat worden. Ze dus heeft er handtekening gezet onder een plan... dat er in 2022 maar liefst 20 procent meer gefietst moet worden. En of dat nou op normale fietsen is... of half elektrische fietsen, dat maakt het niet uit... als we maar met z'n allen gaan fietsen. Nou, in veel landen is het natuurlijk... ontzettend gevaarlijk om te fietsen. Of is fietsen echt nog dan? Of is fietsen iets voor de arme mensen? Uh, hoe fietsen beleefd wordt in andere landen... dat gaan we het komende half uur uitzoeken. Je kan natuurlijk uh, mailen naar het programma... de wereld.bnn.nl uh, als jij een eigen fietsavontuur... in het buitenland hebt meegemaakt. We hebben toch... We hebben het dan echt een beetje over het normale fietsen, dus niet het racefietsen. Uh, en je kan ook uh, twitteren met het programma Ed dat is onze Twitter-account. Rob van der Merwe in Canada. Ja, in Canada doen ze er echt, uh, dat weet ik toevallig, heel veel aan om uh, mensen op de fiets te krijgen. Er worden zelfs uh, twee grote wielrenwedstrijden georganiseerd om zo het fietsen te stimuleren. Merk je daar iets van, dat uh, de dat er, dat er Canadezen moeten gaan fietsen van de regering? Ja, zeker, zeker. Uh, te, ja, wat ik al net zei. Ze hebben een soort van uh, station op elke uh, twee straatblokken bij ons in Montreal. Uh, waarmee ze mensen proberen te motiveren om te gaan fietsen. Daar kan je door middel van 80 dollar per jaar. Krijg je een kaartje. En dan stop je in de machine. Dan kan je fietsen eruit pakken. heet dan Bixi. En daar kan je dan 45 minuten mee fietsen. En dan kan je het volgende punt weer ergens afzetten. Dan heb je dus minder spits. En mensen zijn wel meer in beweging daardoor. Ja, heel goed. Idee. Waarom heb je zelf geen fiets? Ja, omdat ik van de Bixi gebruik maak. Oh, Dus ik, uh, ik heb om de hoek bij mij heb ik een, ja, de, ja, ja, een station zitten. Ja, dat is voor mij onnodig om een fiets te gaan kopen. Ik bedoel, de fiets wordt hier net zo goed gejat als in Nederland. Mm -hmm. En ja, voor 80 dollar krijg je geen fiets. Nee, nee, dat klopt, dat klopt. Maar het is toch ook wel lekker om zijn eigen fietsje te hebben met zijn eigen trapgevoel en zijn eigen stuurgevoel? Ja, ja, ik, ben, ik ben heel gehecht ja, wel, aan mijn ja, fietsje. het zijn geen mega afstanden die je doet hè? Nee, nee, klopt. Is het, is het eigenlijk wel veilig om daar te fietsen? Ja hoor, er zijn overal fietspaden en uh, ja, dat is gewoon prima eigenlijk, stoppen we wel voor je. Ja, en fietsen worden dus net zoveel gejat als in Nederland. Ja, ja, ja, er zijn minder fietsen, maar procentueel denk ik ongeveer wel. Ja, dat had ik niet verwacht, want je hebt zo'n uh, documentaire van Michael Moore, dat gaat, uh, volgens mij heet die Bowling, Bowling of Columbine. Bowling of Columbine, ja. En voor Columbine, ja, en, ja. En, en daar laat ze zien dat de uh, deze altijd zijn achterdeur gewoon open hebben, dat je er zo naar binnen kan lopen, maar... Zo veilig ja, is het ook weer het niet. Is, het zijn dan wel... De, de, de, de, de, de, de, de fietsen worden niet van thuis geveiligd. Uh, ik, ik heb thuis ook altijd mijn achterdeur op staan. En de, het is enkelzijdig ruitje, dus je tikt hem zo door. Je bent binnen, weet je wel. Dus, maar het is gewoon... De, de, de zwervers op straat, dan zeggen. Die uh, gewoon een leuk centje willen verkopen. Net zoals in Nederland. Dus de dieven daar, die, die, die steden wel fietsen... maar die komen niet je huis in. Nou, precies. <laughs> uh, d -d -d nou, is eigenlijk wel apart als je erover nadenkt. Ja, ja, ja. E en... Um... Gebeuren er veel ongelukken met fietsen? Uh, goh, de vraag wordt. Ja, volgens mij niet echt. Ik bedoel, er zijn veel fietspaden, dus mensen houden zich wel echt aan. Ja, want, uh, ik vraag, want wij zijn natuurlijk ontzettend gewend om, uh, om te fietsen. Wij zijn opgegroeid met de fiets. Maar in Canada ja. is het nog niet zo heel lang in zwoeng dat er heel veel gefietst wordt. <laughs> dat klopt wel. Je hebt soms wel echt het gevoel van, wat doe jij in God? Namelijk op de fiets. Ja, ja. Uh, als je dan, ja, hoe ze zich hoe ze soms in, beweer, in verkeer beweegt, het bewegen als er dan vervolgens er geen fietspad is... dan hebben ze iets van, joh, ga je dat nou wat doen? En hebben ze ook helmpjes op? Nee, nee, ja, een incidenteel. Maar het is geen regel. Uh, uh, als je iemand ziet met een helm, is het wel altijd een Canadees... en nooit een buitenlander. Nee, en heeft het nou geholpen uh, tegen de files? Ehm... Uh, nou, ik, ik neem, ja volgens mij wel. In downtown uh, niet zozeer. Tenminste, ju juist wel met elkaar. Uh, alhoewel natuurlijk wel zo is dat de businessmensen nog steeds niet met de fiets gaan. En de mensen zijn natuurlijk ook nog, zijn natuurlijk ook nog genoeg die van uh, ja, buiten de stad uh, elke dag naar, uh, uh, naar, de, naar de stad komen. Gewoon de forensen, laten we zeggen. Die zullen niet met de fiets gaan. Maar nee. ik denk dat er uh, wel meer mensen zijn die er gebruik van maken op deze manier. Hey, jij uh, werkt in een hostel. Komen er wel eens mensen op, uh, op de fiets naartoe die op fietsvakantie zijn? Ja, incidenteel wel, inderdaad. Er uh, zijn wel ja, mensen die dan bijvoorbeeld van de ene kant van Canada naar de andere kant gaan. Van, uh, van Newfoundland aan de oostkust naar Vancouver aan de westkust. Hoor. Ja, dat is ook een droom van mij. Dat zou ik zo graag een keer willen doen. Ja, dat moet je zeker doen. Dan kom ik bij jou slapen. Dat moet je doen. Dan krijg van mijn gratis accordatie. Nou, dat, uh, daar hou ik je aan. Dat is goed. Hé hey, Rob... is ja, uh, de persoon slaapzaal, of klinkt dat goed? Ja, denk je, met, met andere mensen. <laughs> oh ja, dat is natuurlijk een hostel. We hebben <laughs> ja. ook privékamers, joh. Oh, dat doe mij maar, maar een privékamer. Dat is goed. Hey Rob, leuk om je zo voor het eerst te spreken. Ik hoop dat we je vaker mogen bellen. Ja, zeker. En uh, ja, bedankt voor alle informatie. Geen probleem. En uh, je, je, je, hoe laat is het bij jou? Uh, het is nu. Even kijken, het is kwart van negen, s'avonds. Oh, oké, okay, dus je bent ook bijna klaar met werken. Nee, ik, ik, vanaf, ja, ik was. Een, was het? Acht uur klaar? Of was zes uur klaar, dus. Oh, oké. Okay. Nou ja, geniet nog even van je avond. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ja, oké, okay, hoi. Ja, Teun in Australië. Ja, Australië lijkt me ook wel een fietsland, toch? Ja, ja het is wel een fietsland. Maar um, ook, ook weer niet. Vooral uh, racefietsen uh, doen, doen mensen veel. Om, uh, qua sport en uh, qua beweging. Dat Veel fietsclubjes uh, die zie je hier s ochtends heel vroeg. Uh, want dan is het nog rustig. Op de weg gaan ze allemaal fietsen. En daarna... Uh, Gaan ze een koffietje drinken en daarna uh, aan, aan het werk. Mm -hmm. uh, maar mensen um, in, in de steden denk ik wel dat veel mensen gewoon de fiets ook als vervoer meer nog gebruiken. En ik weet toevallig ook in Brisbane dat ze zo'nzelfde systeem als ik denk in Canada en ook in Parijs hebben... Uh, met die fietsjes die je dan uh, kan lenen. En dat uh, je zo'n abonnementje uh, hebt. Dus dat is ook in, uh, in, in Brisbane uh, het geval. Maar hier, aan uh, de Sunshine Coast, uh, fietsen niet zo heel veel mensen uh, nee. voor hun dagelijks uh, gebruik. Nee. Dus meer echt als sport. En heeft dat te maken met het uh, succes van Carol Evans in de Tour de France? Ja, zeker. zeker. Dat is een groot nieuws natuurlijk. En Tour de is hier ook uh, groot nieuws. Ja. Dat is natuurlijk ook wel Dat is volgens mij de eerste wedstrijd van het jaar of seizoen. Of, uh, ja, zeker. Volgende. Zeker. Januari al. Ik, uh, ik ja, kijk ja, er alweer rijkhalsend naar uit. He, fijn, Filimon. Mag ik weer fietsen? Fietsen <laughs> kijken, ja. <laughs> uh, nee, maar dus Tour to to dan is, uh, pop is populair. En uh, wielrennen is populair. En uh, gewoon fietsen wordt populair. Maar hangt ook een beetje af waar je woont. Ja. Er, zijn, er zijn natuurlijk ook best veel heuvels uh, in de non- waar ik woon. Dat, is, dat de fiets niet lekker om in 30 graden een heuvel op te fietsen dan ergens aan te komen en uur uitzweet is natuurlijk niet ideaal. Nee, nee, nee, nee klopt. Nee. Uh, maar, uh, maar er zijn wel wat fietswinkeltjes. En in Brisbane is toevallig een fietswinkel van een Nederlandse uh, jongen. Um, en hier uh, in het dorpje is ook een, een nieuw soort fietswinkeltje en die importeert ook uh, Nederlandse fietsjes. Um, dus dat, uh, dat gaat. En, mijn, en mijn vrouw die heeft ook een, haar eigen fietsjes uit Nederland uh, geïmporteerd. Oh, lekker. En we hebben zo'n uh, zo Nederlands, zo'n zo ja, zo moederfiets. Zo'n echt zo gazelle, um, degelijke gazelle omafiets. Ja, ja. en dan moest ja, ja, dan um, die moesten zelf, moesten hier bij de fietsmaker in elkaar gezet worden... met trommelremmen en zo. Dat uh -huh. kon, kon, kon ik niet. Maar hij um, was natuurlijk helemaal verbaasd over hoe solid en zwaar en groot die fiets wel niet was... Uh, Geleken met die die zij verkopen. Van die, uh, je was echt even ja. lekker trots op de Nederlandse uh, makeladij. Precies, ja. En als Nederlands kind, zit je zo voorop, zit Pip dan. Uh, Mijn zoontje zit dan uh, daar voorop een beetje dit. En dat zie je hier ook nooit, dat zo'n kind uh, voorop zit. Nee, zij zijn ze daar bangiger. Ja, zij zijn wel bang. Je moet een helm dragen. Oh, dat moet echt. Um, ja, moet. En dan ben ik wel eens rebels en dan doe ik dat niet. Maar dan uh, kijkt de politie hier en zegt dan wel: wij staan wel naar je hoofd en je kan ook gewoon een boete krijgen. Ja. Maar je moet wel bedenken dat natuurlijk wel. In Nederland is iedereen gewend aan fietsers en hier zijn die automannen dus niet gewend aan fietsers. Dat, dat maakt het vooral gevaarlijker. Ja, maar je, maar, maar je vindt het wel veilig genoeg om met je kinderen op de fiets daar rond te fietsen? Ja hoor, ja. Zodat ik in zijn Ik ga niet op die hele grote wegen met, met mijn kinderen, maar. Gewoon uh, gewoon hier in door het dorp naar de supermarkt en zo ga ik gewoon uh, gaat hij gewoon mee op de fiets. Ja. Ja, er gebeurt ook wel ga ik dat hij van die wielrenners steeds een autodeur aankallen. Want zo'n zo idioot gewoon zijn autodeur opengooit. Oh, ja, ja, uh, ja, ja, ja. Ja. Kijken. Maar fietsers zelf geven ook niet echt, steken niet echt hun hand uit. Of uh, weet je, die, die slaan ook maar gewoon af omdat ze dat uh, gewoon doen. Dus ik, volgens mij in Nederland zijn we meer berekend op elkaar qua verkeer en is het daarom ook veiliger. Ja, maar is dat een kwestie van tijd, denk je? Dat iedereen er gewoon nog een ah, beetje aan denk moet het. wennen? Ja, ik denk het wel, ja. Maar nou, die Australiërs zijn ook alweer zomaar van die automobilisten allemaal een hekel aan fietsers. En dan moeten ze weer oprotten van de weg. En dan um, vind ik het weer irritant dat allemaal fietsers iedereen op de stoep fietst. Want ik vind gewoon dat de fiets op de weg hoort. Um, en dan heb je al die mensen die op de stoep fietsen en die gaan dan de hele bellen dat ze langs je heen willen. Dan denk ik ook, ja, ga lekker op de weg fietsen uh, met je fiets. Maar um, ja, maar uh, dus de, de automobilisten zijn veel anti-fietsers ook. Die vinden ook omdat het irritant en in de weg rijden allemaal oh. en soort dingetjes ja ja Maar uh, ik denk dat er wel, dat uiteindelijk, dat komt wel steeds meer fietsen natuurlijk. En uh, ja, ja, helemaal met die, cool, met, die cool, uh, met die coole fietsen tegenwoordig, weet je wel, met die... Ja, uh, met die chopperachtige... Uh, uh, uh, ja, ja. ja, en natuurlijk die oldschool uh, vintage uh, fietsen die ze dan allemaal verkopen. hier En dan ben je weer cool als je een hipster bent op je fiets. Ja. Hé, hey, dankjewel voor, uh, uh, voor je ja, verhaal. Dankjewel. Ga je vandaag nog fietsen? Dankjewel. Uh, jij gaat straks nog even naar de supermarkt, denk ik. Ja, hoor. Ja, nou, goed. doe voorzichtig, hè. Ga nergens tegenaan. Pas op voor nee, nee, uh, plotseling sorry. openklappende autodeuren. Ja, en zometeen moet je wel even in nederland uh, australië hockey kijken, hè. Champions-trophy-finale. Uh, Tuin, ik zit er al helemaal klaar voor, joh. Ik heb de chips al, uh, ik heb de chips al in de bak gedaan. Goed, goed. en je toet je, je fazuela aan, voelt dat ding ook nog heten. En de vlaggetjes. De fufuzela, die heb ik al lang die heb ik al warm geblazen. <laughs> Ik spreek je snel weer. Leuk je weer gesproken te hebben. Ja, hetzelfde. Dank je. Martijn Rosdorf, ga je zo meteen ook nog hockey kijken? Nee, ik ga niet op het hokje kijken. Oh, jij zit er niet klaar voor. Nee, ik moet morgen vroeg vliegen. Waar ga je morgen vroeg naartoe? Gewoon dichtbij in Europa. Oké, ik stelde je een hele moeilijke vraag het vorige half uur. Heb jij een fiets? Ja, ik heb een fiets. Het is mijn tweede fiets in Engeland. De eerste is gestolen, dus dat doen ze hier ook. Maar had je hem niet goed va vastgezet dan? Ja, met drie sloten. Het was een hele dure. En uh, blijkbaar was het de moeite om hem, uh, om hem los te knippen of te zagen. Ik weet niet wat ze gedaan hebben achter mijn uh, appartementencomplex. Maar waren dat wel goede sloten? Ja, waren goede sloten. Dat ik uit Nederland meegenomen. Maar hoe hebben ze die in vredensnaam uh, losgekregen dan? Ik heb geen idee, maar hij was weg. Ja, Goor, maar... ja kerst is een jaar geleden. Waarschijnlijk gewoon met een betonschaar. Met van van zo'n enorme ja. grote ijzerschaar, die krijgen ze... Maar toch, als je echt goede sloot, dan krijg je het gewoon echt niet voor elkaar. Nou ja, het, het, ze hadden hem gezien staan, denk ik. En ik was er toen een week niet met de kerst. Misschien hadden ze hem in de gaten. Ja. Het, was een hele, het was een hele dure. Nu heb ik een wat minder dure uh, fiets. Maar het, was, het was de moeite, denk ik. Wordt dan in Engeland... Ik, eh, ja. Sorry, ik ga niet meer op de, op de fiets naar de supermarkt, hoor. Zoals, uh, zoals in Australië. Ik vind het te gevaarlijk hier in, uh, in Brighton. Ja, het is, de, de, het is niet echt fietsvriendelijk in Engeland, hè? vooral in de steden niet. Nee, nou, fietsen is echt een onderneming. Um, vooral voor uh, linkse mensen. Want als je hier fietst, dan ben je links. Dat krijg je, krijg je gewoon te horen. En uh, ik sprak laatst iemand die was in Nederland geweest. En die vertelde mij vol verbazing dat hij in Amsterdam... Had hij allemaal mensen gezien op de fiets. Meisjes in korte rokjes, mannen in pakken. En uh, alles van allemaal in rare kleren voor op de fiets. Als je hier gaat fietsen, dan trek je zo'n... Uh, Zo'n pak aan met een helm en een lamp aan je schouders. En weet ik wat allemaal. Yeah. Spandex cyborgs noemen ze dat. plastic robot word je dan. Maar in ieder in geval. Fietsen is echt een hele onderneming. En ik heb wel echt dagen gehad. Ik verzin het niet dat ik ging een koffie halen. Dat is misschien een mijl. dus zeg maar anderhalf kilometer. Mm -hmm. Dat ik gewoon drie keer werd afgesneden. Yeah. En ja, ze, zien je, ze, ja, ze houden geen rekening met je. Ze, vinden, ze haten fietsers. Als je in de plaatselijke kranten reacties leest. Want er worden hier echt heel veel doodgereden, ook bij mij uh, in de buurt. En dan staat er van ja, dus de schuld in die fiets... die denken ook dat de wereld van hun is en ze betalen geen wegenbelasting. Dus dan verdien je het eigenlijk om te sterven. Jezus. Maar als je echt zo keihard van je fiets af. Geen enkel probleem. Dan lig je gewoon op de stoep als je mazzel hebt. Weet je, toch uh, in Londen zie je toch nog echt van die die-hards... die gewoon dwars door die chaotische stad uh, ja. fietsen. Maar dat zijn, echt, dat zijn echt van die jongens die kunnen zo bij Jackass gaan werken... Ja. of zo bij MTV. Dat zijn echt de daredevils... En dat, en dat noemen ze ook, hè, die Spendek Cyborgs. Die zitten er ook uit met van die pakken en die kunnen echt wat hebben. Maar je toenmalige... uh... gewoon. Het normale fietsen, dat, dat, dat is echt een hachelijke onderneming. Ja, hachelijk. En mijn vrouw is ook wel eens van de fiets geduwd gewoon in de stad... door een meneer um, die vond dat er even over een zebra heen. En hij zag uit zijn ooghoek dat wij achter hem langs wilden fietsen. En mijn lief was het dichtst bij hem en hij doet gewoon echt een stap achteruit... En hij bodybankt er gewoon zo van de fiets af. Ja. En dan, en dan vervolgens, dan zeg ik: gaat het, gaat het in het Nederlands natuurlijk. En dan zegt hij: het, fuck off, go back to your own country. <lacht> Weet je zo? Gewoon echt, zo uit het niks. En het wordt gewoon bijna vechten daar. Ja, Want ja. Wat, wat ik zo gek vind: in, in de burgemeester van Londen heeft er alles aan gedaan om de Londenaren te laten fietsen. Ja, maar. maar... Ze hebben zelfs de hele tour naartoe gehaald. Cancellar ja. ja, heeft daar toen nog gewonnen. Maar ja, ik dacht van, ja, maar hoe, je kan er ook helemaal niet fietsen. Ze, ze, ja. ze doen er alleen op die manier iets aan. Maar ze moeten gewoon hele veilige fietspaden zo aanleggen. Ja. Ja, er is laatst ook een studiecommissie vanuit, van de Engelse overheid naar Nederland geweest. Ja, en dan kijken ze en dan zien ze dat wij overal gescheiden fietspaden hebben in Nederland. Dus gescheiden van het andere verkeer. Ja. En dan denken ze, ja dat kost etelijke miljarden. Dat hebben we niet, dus dat gaan we niet doen. En dan komt er weer zo'n campagne van... Uh, Bedenk je wat er gebeurt als je hem echt aanrijdt? Want ze rijden, dus echt, ze snijden expres af. Zich niet realiseren dat ze je daarmee kunnen doden. Nee. Maar ja, er komt zo'n campagne. Zelfs Bradley Wiggins, de tourwinnaar... die is een paar weken geleden nog van zijn fiets. Ja, is. weet ik. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar goed, die rijdt misschien wat harder dan gemiddeld. Maar als ik gewoon met mijn sukkelgangetje naar de supermarkt ga, word ik er ook afgereden. Hoor. Het is echt, ze zijn echt helemaal zot. Maar het is wel gek dat ze dan aan de ene kant fietsen promoten, maar niet omstandigheden creëren waarin je gewoon kan fietsen? Het zit niet in de cultuur. Niemand fietst hier. Als je in de jaren 50 de straatbeelden ziet in Engeland, is het alleen maar fietsen. Ja. Echt iedereen was op de fiets. Nou, toen ging het een stuk beter ineens met de economie. Uh -huh. Iedereen een baan, dan kocht iedereen een auto. En die fietsen uit de jaren 50, dat zijn de laatste fietsen die in Engeland verkocht zijn. Behalve de hele luxe sportfietsen van nu, van die paar linkse freaks. Ja. Maar er is wel een heel geinige protestbeweging. Je hebt dat nu ook wel in andere landen, maar dat is de Naked Bike Ride. Ik weet niet of je er eens van gehoord hebt. Ja, dat heb ik wel eens van gehoord, ja. Maar dat is lastig. Dat was in juni. In juni van dit jaar, toen liep ik over straat met mijn lief. Keiharde regen, echt planten van de regen. Ja. En ineens werd alles verkeer stilgezet. Ik denk, wat is er nou aan de hand? En toen kwamen er echt iets van 150, 200 poedelmaakte mensen op de fiets. En die hielden een opt optocht. Om het, um, uh, om het fietsen te promoten. En dat deden zij echt inderdaad totaal naakt. Maar het helpt om... natuurlijk helemaal niet, want die mensen denk, uh, de, de andere mensen denken... Van, wat zijn het voor goden die daar naakt op de fiets rondrijden? Ja, maar het is wel een geinig gezicht. Want ze vinden ja. natuurlijk mensen, uh, mensen op de fiets wel een beetje gek. En als je dan ook ja. nog naakt op de fiets gaat zitten... dan, dan distancieer je jezelf helemaal. Ja. Nou ja, want het is echt, ze vinden je een beetje een hippie als je, hier, als je, als je fietst in Engeland. En dat, dat imago wordt dan wel bevecht door zeg maar 200 poedelnaakte fietsers. Ja. Maar ja, het is het enige wat je, wat je kan doen, is toch wel bewust worden. Want zo'n zo naked bike ride krijgt wel ongelooflijk veel, uh, veel aandacht. Die foto's die doen het natuurlijk goed in de krant. En er staat overal van ja, wij willen de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam. Uh, Laten zien. Nou ja, dat, dat lukt dan toch maar wel. Maar de, maar de Engelsen die zijn wel echt enorm succesvol professioneel op de fiets. Je had het over Bradley Wiggins, je hebt natuurlijk ja. Cavendish, uh, Chris Hoy, dat is een Schot, maar ja, ook uh, Great ja. Britain, uh, Kenny, dus is ook een baansprinter die enorm succesvol is. Dus je zou denken dat op een gegeven moment moeten, moeten heel veel mensen daar wel gaan fietsen. Ja, ik heb het ooit eens met een goede vriendin van mij, Marijn de Vries. Die ken je misschien ja, wel. Ja, ja de die ken ik. Ja, ja, ja, ja, ik Journalisten wielrenster geworden. Ja. Heb ik het wel eens met haar over gehad. Toen zei ik, hoe doen ze dat? hoe doen ze dat hier trainen dan? En toen zei ze, ja, die fietsen zich helemaal te barsten op de baan. Ja, en klopt. Dan, uh, en dan uh, als het tot het puntje bij paaltje komt... dan verkassen ze naar Frankrijk, België of Nederland. Ja. En daar gaan ze uitgebreid trainen, haar ploeggenoot. Dat, uh, Lizzie heet ze, geloof ik. Dat is een, een van de succesvolste Engelse wielrensters. En die woont en werkt en traint in Nederland en België, als ik het allemaal goed onthoud. Ja, ja, je kan, ze, niet, je kan uh, niet op de weg fietsen in Engeland. Nee, Dat kan nee, gewoon echt niet. Cavendish komt inderdaad van de baan. En uh, Wiggins komt ook van de baan. Al die mensen komen ja. al, uiteindelijk komen van de baan. Ja. Nou, dan zijn we eruit, uh, Martijn. Is het waar? Jammer. Nou goed, volgende ja. keer meer. Ja, nou, ik uh, hoop hier snel weer te bellen. Maar uh, je hebt zaterdag nog nooit iets te doen. Dus uh, het nee, is fijn dat we je een altijd een over triestig, kunnen spreken. Een heel triestig bestaan. Ja, want die vrouw van jou is natuurlijk aan het vliegen. En dan zit jij hier in je eentje thuis. Dan kan je lekker met mij ja, bellen. Thuis. Uh, of ik ga lekker mee naar de normale Oh of Ja, ook goed. Ja. Nee, het is heel sneu met mij. Fijne week. Doe voorzichtig Dank op de je fiets. Wel. Jij ook. en kijk uit voor honden. <laughs> Aha. Dan gaan wij nog even luisteren naar wat feitjes over fietsen uit uh, de rest van de wereld. De wereld van Philemon. De zangeres Katie Malua zong er een paar jaar geleden al een liedje over. In de Chinese hoofdstad Peking zijn maar liefst 9 miljoen fietsen te vinden. In heel China zijn het er bijna 1 miljard. Het wereldrecord van de langste fiets ooit staat op naam van Nederland... De fiets werd in 2011 gebouwd door twee vrienden... en ze bouwden net zo lang door totdat de fiets ruim 35 meter lang was. De gevaarlijkste fietsroute ter wereld ligt in Bolivia. De weg is ontzettend stijl en heeft veel gevaarlijke bochten. Deze route wordt dan ook wel Death Road genoemd... omdat er jaarlijks tientallen fietsers de afgrond instorten. De wereld van Filemon... Frank, waar loop je nou naartoe? Frank van Nachtbrakers. De drijvende kracht achter Nachtbrakers. En ook de presentator van Nachtbrakers. Yes. Het programma wat uh, hierna uh, te horen is. Want uh, ja, de wereld van Philemon zit er weer op. Maar uh, ik zou zeggen, zet je, uh, zet je radio niet uit. Want de Nachtbrakers is ook een... Uh, een interessant programma, een innovatief programma. Ik zie hier al een hele setting klaarstaan ja. waar een band kan gaan spelen. Er komt zo meteen, Kees Mayfield komt zo meteen, Zinger, songwriter kan heel mooi, echt heel mooi zingen, heel mooi spelen. Die komt op Vier. Uit, Uit van Uit van, Uit van Uit. Nam. ja. Hoe heet hij eigenlijk? Uh, <laughs> Kees Veerman. Dat wilde je eigenlijk niet horen, hè? Nee, nee dat vind jij grappig. Hè? Ja, dat vind ik heel grappig. En zo meteen gaat het over verkoudheid en zo. Want je hoort het een beetje. En jij was vorige week heel erg Ja, ja nog steeds een heel klein beetje, ja. Ik heb er ook altijd ontzettend last van, Ik, want het blijft al lang daarna zudderen. De wereld van Philemon. <laughs> e en.